dus Willis, Nilles vermoord. Ja en nee. Ik denk dat de afspraak was dat zij 's ochtends zou komen bevrijden. Hm? Waarom heeft ze dat dan niet gedaan? Ja, dat heeft ze wel, maar te laat. Ja. Toen ze bij Vinke kwam, heeft ze gezien dat hij dood was. Volgens mij is ze dan in paniek geraakt, naar buiten gelopen, heeft ze de deur achter zich dichtgetrokken en heeft ze pas daarna alarm geslagen. Dan moet zijn gehaald hebben. Natuurlijk. Bij iemand waarmee je al jaren in de heer zijt. Dat zijn naar woorden, hè? Bij zo iemand gaat je toch binnen en buiten wanneer je wilt. Goedemorgen, meneer Vermeulen. Meneer de procureur. Uh -huh. uh, Hoe ver staat de technische recherche in de zaak Krijtens? Het uh, forensisch onderzoek is zo goed als afgerond. En uh, wat gevonden? Wel meer dan ik gehoopt had. Ah? Ja, u weet dat Andréan Vinken gestorven is met een dwangbuis aan. En kleefband over zijn mond. Vinken? Ja, maar... Op het lijk van Krijtes hebben we daar eveneens sporen van gevonden. Hoe? Die heeft zich toch opgehangen? En die had helemaal geen dwangbuis aan? Toen hij gevonden is niet, nee. Daarvoor uh, wel dan. De kans is groot. Er zaten witte vezeltjes van zo'n ding op zijn kledij... En rond zijn mond hebben we nog restanten gevonden... van hetzelfde type kleefband dat bij Vinke werd gebruikt. Dat zou dus betekenen, meneer Vermeulen, dat... Uh... Twee dingen, meneer de procureur. Mm -hmm. Primo, dat Ludovic Krijtes geen einde aan zijn leven heeft gemaakt... maar vermoord is. En segundo, dat de dader wel eens dezelfde zou kunnen zijn... als diegene die Adriaan Vinke heeft omgebracht. nacht in Prinsen of gelogeerd, Pieter? Het viersterrenhotel van Brugge, ja, ja. Oh, een ezeltje aangeschaft zeker? Dat kostte fortuin. Ja, niet als je bedenkt wat je er allemaal kunt mee goedmaken. Ah, het is weer allemaal koekenij met dan zeker? Gido, ja. een roze geur in maneschijn, ja, ja. jongen. Melk en honig, er is geen wolkje meer aan de hemel. In uh, afwachting van de volgende storm? He, hey, hey, hey. ja, Daar is hij. Goedemorgen, commissaris, brigadier. Heer. Sorry dat ik wel laat ben, maar ik heb moeten zoeken. De Witte Leertowerstraat ja. Ik ben hier nog nooit geweest. Is dit het huis? Van Vrijhavinken, ja. We hebben een huiszoekingsbevel, maar er doet niemand open. Werk voor de slotenmaker dus. Dat dachten wij ook. zal er eens direct aan beginnen, zeg. Tu Roger... Dat we het moeilijk gaan krijgen om de zaak stil te houden, Albert. De bewijzen stapelen zich op. Ja, ja, maar u als procureur... Ja, maar dan nog. Twijfelgevallen kan ik wel eens laten klasseren zonder gevolg, maar... maar dit... Zet ja, trist. Ja, ja, ik begrijp dat de vrienden van de loge daar bijzonder verveeld mee zitten, maar... Nee, ik... Ik denk niet aan hen, en premier lieu. Ah, nee? Non. Ik ga u een geheim toevertrouwen, Roger. Een Ik, Roger. Mm -hmm. Un ik ben veroordeeld. Pardon? Condamné à mort. Oeh, maar. Le, le docteur me dit dat ik kanker heb. Op pancreas. Wat? Ja, je begrijpt. Ik was niet en ik zou het verschrikkelijk vinden om nu ook nog eens geconfronteerd te worden met een affaire die mij een hele privé op straat kan brengen. Daarom, je t'en prie, Roger, gun deze oude notaris nog een paar rustige maanden. Il ne faut pas violer la loi. Maar zeggen ze niet dat de molens van het gerecht wel eens heel traag kunnen draaien. Wat een smerige boel. Dat is hier in geen jaren opgeruimd. En die stank. Maai. Urine. Bedorven eten. Ah. Ik kan me niet voorstellen dat Vinken hier ook maar één minuut heeft gewoond. Ja, dat heeft ze ook niet. Huh? <laughs> Waarom is ze dan hier gedomicineerd? Haar zakenadres, hè? Zaken. Stapels, beschimmelde potten. Kasten die bijna uit elkaar vallen. En overal matrassen. ...en vuile dekens. Bah. Soms vergeten wat die vent van hiernaast gisteren heeft gezegd. Nou, dat het hier altijd vol vreemdelingen zijn. Ja, en ook altijd anderen. Jij denkt dus dat vrijheid in de mensenhandel zit. Heb je een andere uitleg? Oh. Er is hier een transithuis voor vluchtelingen, Guido, en... Psst. Meneer... Tom is dat verschiet, is hij. Mijn me verwaart ik dat je er bijna woord als ze moeten toch, ik heb een maar dat is mijn raprie. Ah, kijk, uh, Wat komt u hier doen? Ah, wat ik zeg, ik heb nog geen drie woord. Want ik heb gisteravond nog het wat vergeten te zeggen. Ah ja? Dat ze nog een tweede adres heeft afgeromen van hier met de broer in spas. Ja, dus genoegjes. Je weet toch wel dat ze verwachtingen zien. Uh ja, -huh. ja, ja. Dat ze ook wel van de LA die weest je wist, uh, Nee, nee, nee. En, en hij ze nog kunnen pakken als ze hier hier wegreedt? Nee, nee, nee, nee. Uh -huh. uh, vertel eens, uh... Dat adres, uh, kent u dat toevallig? Ik ken er eens vele gezeten. Ik weet dat het een knok is, heb de dik. Nou, een nummer? Tja, dan zit het hem zuste. Uh. Het is een appartementsgebouw, een residence, ik dat die Matthieu gaan te zeggen. Het was met een rare naam, uh, de Euraton of zo het nou, Ik weet niet of ja, je er nog vele mee zit, maar. Uh... Jawel, heel veel, heel veel. Merci, uh, je bent dan. Uh, het is haar hè. Zeg, ik toch blij dat erin dat ik werk gemaakt wordt of dat boertje niet hebt dus geweest. Wat Maar pas op, zeg nu zelf, zo'n mest ook... daar komt er een deftig mens mee akkoord, hè? Nou, jongens... Knokken is toch maar een doodgat, hè? In de herfst. Het is een reservaat voor rijke dametjes die elke namiddag in stijl... van in de café compleet willen genieten. Ja, en elke avond... Hé, hey, hé, hey. kijk hier eens... Euraton had onze vriend gezegd, hè? Ja. Euraton of zoiets. Ja. Zie eens wat er boven die deur staat. Residence Egnaton. Dat zal het wel zijn. Kom, we gaan er eens kijken. Ah, je, je. Jij denkt toch niet dat ze ons zomaar zal binnenlaten, hè? Vrij akent ons, Pieter. Ze is al eens op de vlucht geslagen. Pieter, zouden we niet eerst de politie van hierbij halen? Hè? Dat is voor later. Ik ga voorlopig niet verder dan de hal. We zien welke namen er op de brievenbussen staan. Oké. Okay. Hier, Hier hebben we ze allemaal. Uh, begin jij maar voor. Uh... Uh, uh, Aspenslag, binnen. Bingo! Vinky? Staat er Vinky? Nee. Krijt is dat. Ook niet. Ja, maar hoe? Leroy Guido A. Leroy. Achter plexiglas en met goud omrand. Wat een mens al niet doet voor het kind van een ander, hè?